5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal nieuwe coronapatiënten in China is toegenomen van 19 gisteren... naar 30 nieuwe gevallen vandaag. 25 van hen hebben het virus in het buitenland opgelopen... zeggen de Chinese gezondheidsautoriteiten. Er zijn drie nieuwe doden gemeld, allemaal in de stad Wuhan. Het coronavirus kostte inmiddels meer dan 3300 mensen het leven in China. De Verenigde Staten wachten twee zware weken met veel doden door het coronavirus. Dat zei president Trump. Hij wil een eerlijke verdeling van medische hulpmiddelen in alle delen van het land. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. Daar overleden gisteren 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo is de besmettingspiek nog niet in zicht. Het dodental in de hele VS staat op 7500. President Trump wil de VS snel weer openstellen. Hij zegt niet nog maandenlang op deze voet verder te willen. 25 mensen hebben in Arnhem een proces voor baal gekregen... omdat ze tegen de regels in in een groep bij elkaar stonden. Dat gebeurde gisteren aan het einde van de avond op de Rijnkade. Ook werd er iemand aangehouden voor belediging. Samenscholingen met meer dan drie personen zijn verboden vanwege het coronavirus. In natuurgebieden werd beter geluisterd naar de regels, zegt Natuurmonumenten. De organisatie had opgeroepen om thuis te blijven... en daar lijken de meeste mensen gehoor aan te hebben gegeven. Natuurmonumenten en de veiligheidsregio's hopen dat het vandaag, ondanks het mooie weer, ook rustig blijft. De politie heeft de voortvluchtige Pascal M. opgepakt. Hij was betrokken bij de Zuid-Limburgse Parkstadbende... Vorig jaar kreeg hij 4,5 jaar cel, maar kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. Gisteravond pakte de politie hem op in Heerlen. Pascal M. is de vader van Romano M., die als leider van de parkstad Bende werd gezien. En het weer. Het is een heldere nacht. De temperatuur zakt naar 3 graden, op enkele plaatsen met vorst aan de grond. De komende dag zon overgroten met 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. Mijn lord, ik ben sorry. Als ik je de impression geef, dan a shit Magic tricks. Wanna fly Sarah! Aquí la señor, por favor.